als ik nog te zeggen had, een sigaret. En een laatste glas in Wat een prachtige klassieker van Reinhard Meij. Goedenacht, vrienden aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer lekker vertroetelen tot middernacht. En er zit heel wat moois bij. Dus blijf lekker luisteren. Want dan komt het allemaal naar je toe. Gratis en voor niks. In de show. Gaan we gaan het hebben over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over het Delft Fringe Festival. Wat dat is, dat hoor je straks. En een atelier, Tex, is een werkplaats voor ambacht, kunst en textiel. Wat doet men daar? En heb je er wat aan? Is dat leuk om naar te kijken bijvoorbeeld of te bezoeken? Je hoort het zo. En ouder worden vraagt meer dan een sleutel van de voordeur. Wat een cryptische omschrijving is dat. Nou, je komt er helemaal goed achter bij deze aflevering van de late avond. Wat dat dan te betekenen heeft als je blijft luisteren. Dus welkom bij de show. Late avond. En voor wanterton met. I lie and I cheat. Dat allemaal hier in de show. Tijd voor als eerste onderwerp. Eerst mijn collega Herman de Bruin. Ouder worden vraagt meer dan een sleutel van de voordeur. Dat vergt wat uitleg. En daar kan Jessie Beckers van Roy voor zorgen, want ze is directeur bij de HEVO. Ja, directeur HEVO, wat is HEVO? Hevel is een uh, adviesbureau en een planontwikkelbureau. waar wij werken en experts zijn in huisvesting. Zowel ah, op het gebied van ah, woon- en zorg, ja, en dan publieke komt, voorzieningen en onderwijs. Ja, dan komt de voordeur uh, aan de orde. Want ouderen uh, die, uh, die zitten in uh, huizen waar ze eigenlijk ja, toch een beetje niet meer goed kunnen functioneren? Nou ja, uh, we willen al heel lang hè, dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Mm -hmm. Dat is al jaren het uitgangspunt van beleid. He, begrijpelijk ook, want mensen willen ook het liefst thuis wonen. Hè? Dat biedt autonomie, eigen regie, vertrouwde omgeving. Maar ja, als je goed kijkt, zie je dat dat vertrekpunt uh, ook steeds vaker schuurt... met de werkelijkheid van het ouder worden. Dus uh, ja, mensen die uh, kunnen het niet meer. Die worden vaak ouder, beginnen dementie, ja. uh, verminderen de zelfredzaamheid. Nou ja, en dan uh, is het geen onwil of zo, of geen desinteresse... Simpelweg het onvermogen om uh, het dagelijks leven bij te houden. Ja, maar ja. dan is de thuiszorg toch aanwezig om dat uh, te verhelpen? Nou, niet altijd. Hè. Het nee. is ook best een uitdaging om een goede indicatie te krijgen. Zorgindicatie dat vraagt dan ook echt om aantoonbare problemen. Hè, en duidelijke diagnoses. En ook vaak instemming van de bewoner zelf. Ja. Ja, als mensen ouder worden en uh, cognitief achteruit gaan, is dat wel ingewikkeld. Want mensen zien dat dan ook vaak zelf niet. Nee. Nou ja. nee. En dan is je af en toe een situatie. Ja, ja. dan ontstaan er, ontstaan er uh, vervelende dingen eigenlijk. Want ik, ik lees iets bij uw verhaal over dat een inspecteur langskomt... vervuilde woningen, de ratten renden over de bank. Nou, dat lijkt me heel extreem. Nou ja, dat was een recent artikel van de Volkskrant... over extreem vervuilde woningen. En die, die dat pijnlijk lieten zien. En dat ging over van alles hoor. Dat ging niet alleen over ouderen. Wij hebben heel erg verstand vanuit Hevel. We hebben een domein Hevel Feme voor wonen en zorg. Daar gaat het met name ja, om mensen met een beperking... of met, hè, uh, met een zorgvraag. En daarop reageerde ik als uh, expert. En uh, ja, in dat artikel kwam heel duidelijk dat uh, ook naar voren... dat ouder mensen langs een grip op hun huishouden verliezen... dat ja, daar je daar ook echt vervuilde woningen krijgt. Zeker. Mm -hmm. ja. Ja. Ja. En wie en wat kan daar aan gebeuren? Nou, uh, het is dan heel belangrijk om... nu is het zo georganiseerd dat je eigenlijk... Uh, individueel daar van alles aan moet doen. Of dat de zorgprofessionals wat doen. Of dat een woningcoöperatie wat doet. Of de gemeente wat doet. Maar je zou veel meer willen gaan naar het collectief. Dus dat je met elkaar die problemen oplost... En dat zorg weer onderdeel wordt van de gemeenschap. En dat er wat samengewerkt op die ontwikkelingen. Ja. Uh, ja, en dat buurtbewoners, want het hoeft niet altijd de zorg of de welzijn te zijn. Maar dat die een soort van alledaagse attentheid hebben. Zo noemen we dat dan altijd. Dat je gewoon ook wat voor elkaar kunt betekenen. Mm -hmm. Dat mensen of de buren signaleren of een helpende hand bieden. Ja. En dat, we daarin ook, hè, dat is waar wij in geloven. Dat het niet allemaal door het systeem opgevangen hoeft te worden. Maar dat het ook gebe kan gebeuren door, ja, door de gemeenschap die je bouwt. Ja. Maar dat ja. moet je dus ook echt ontwerpen. En ervoor zorgen dat er een gemeenschap ontstaat. want ja. Ja, We zijn de samenleving een beetje kwijtgeraakt. Is die verandering van wonen ook uh, iets voor de politiek dan? Nou, is al, uh, de politiek is daar best wel van uh, op hoogte. Je ziet dat we overal dat we met z'n allen gemeenschappen mogen bouwen. Of bloeiende buurten mogen bouwen. Hè? Daar zijn we ja. heel erg mee bezig. Het is ook zo dat, uh, dat de gemeenten de opdracht hebben gekregen van het ministerie van het Rijk om allemaal visies op wonen en zorg. Dus integrale visies te maken zodat die samenleving weer terugkomt. Dat zie je in bepaalde gemeenten echt heel nadrukkelijk goed aan de orde. Vanochtend had ik bijvoorbeeld een overleg met een bestuurder waar wij twee hele mooie complexen ontwikkelen. En die zijn daar echt helemaal van doordrongen. Maar er zijn ook gemeentes die dat eigenlijk nog niet hebben... of niet doorleefd hebben. En die dus niet gaan zorgen voor ja, dat, dat eigenaarschap... zo lang mogelijk thuis. Maar ook op een gegeven moment kan dat niet meer. Is het niet meer houdbaar. En dan het oplossen met de personen die er over... de instanties die daarover gaan. Als ja. mensen daar wat meer over willen weten... of zelf iets willen gaan doen... kunnen ze bij jullie wat vinden op de sociale media waarover dit gaat? Ja, gewoon www.hevo.nl. En dan ja. uh, kun je doorklikken naar Veen Dat is het wonen en zorgdomein. Mm -hmm. En dan helpen wij heel graag. Jesse Beckers dank u wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg van al die mensen... op een goede manier het leven laten leven. <middels> dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent les amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy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 Waar komt Oui, mais à een tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, Les chars et les gueux. Sous le ciel de Paris Les oiseaux du bon Dieu hmm, Viennent du monde entier Pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris A son secret Vingt siècles, il était pris de notre rue de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Mmh, mmh. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions. Cause yeah. Samen met Sarita, samen in Natuurlijk With You, I'm Born Again. En daarvoor Juliette Greco met sous Le Chel de Paris. Over een paar minuten gaan we praten met uh, Jeroen Dijkstra. Hij is directeur-bestuurder van Delft Fringe Festival. Wat is dat voor een festival? Je gaat het zo meteen horen. In een gesprek natuurlijk met onze collega Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Bill Withers. Luister mee naar Lovely Day. Thank you. Over het Delft French Festival en dat doe ik met Jeroen Dijkstra en die is in de studio. Jeroen, welkom. Dank. Het Delft French Festival, daar ben jij de directeur, bestuurder van. En dat gaat dit jaar weer plaatsvinden in Delft. Hè? Dat ja. klopt, zeker. Wat is het Delft French Festival voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben? Een heel bijzonder uh, podiumkunstfestival uh, op unieke locaties in Delft. Uh, zijn de artiesten daar dan blij mee? Ja, die weten van tevoren waar ze terechtkomen waarschijnlijk. Maar je moet dan wel kunnen spelen op een ja, toch beperkte ruimte, denk ik. Het is absoluut een uitdaging, denk ik. De ene, de ene ruimte meer dan de ander, Maar het zorgt ook voor een hele intieme setting... en op een heel andere manier moeten spelen en met het publiek omgaan. Dus volgens mm -hmm. mij is het heel waardevol. Uh, ja, dan hebben we het over spelen, toneel. Uh, we hebben het over van alles en nog wat hè, wat de cultuur betreft. Het zijn allemaal jonge makers die Klopt. aan het begin van hun carrière staan, toch? Ja. En dan ook nog bijzondere plekken. Dat maakt het allemaal wel bijzonder. Dan leren ze er ook van, want jullie geven ook begeleiding, begrijp ik hè, aan die jonge makers. Dat klopt. We gaan echt, we hebben meerdere makersdagen waarin ze ook uh, uh, verschillende dingen leren. van marketing tot hoe ze een website moeten maken, hoe ze een profiel moeten ontwikkelen, wat er allemaal bij een kaartverkoop bij komt kijken. Ze, ze moeten ook echt actief aan de slag. Los van het ontwikkelen van hun eigen. Ja, ja. Wij zorgen dat we verschillende uh, professionals uit het veld trekken wij aan... en vragen we om op specifieke onderdelen waarvan wij denken... dit is echt heel belangrijk als uh, nieuwe maker... die net begint uh, om te leren en ook rekening mee te houden. Ja. Krijgen ze dan ook nog een evaluatie? Gaan jullie zelf kijken naar voorstellingen? en nou joh, je deed het zo, maar misschien... Absoluut. Ja, ze krijgen dat, vanuit, vanuit onze heel veel begeleiding ook in, uh, aan, richting het festival toe over het schrijven van hun teksten denken we mee. We helpen echt op zoveel mogelijk vlakken om ervoor te zorgen dat ze zo veel mogelijk professionaliseringsslagen meemaken. Overigens zijn het al natuurlijk onwijs goede uh, performers, want ze gaan door een hele ontwikkelingsronde door. Ja, ja. maar ze kunnen altijd nog bijleren dus. Ja, ik denk dat... Dat kan iedereen natuurlijk. Maar... Ja, je kunt natuurlijk een enorm goede kunstenaar uh, zijn... maar dat betekent niet dat je weet hoe marketing werkt. Je bent net begonnen bij het festival? Klopt, yeah? ja. Helemaal nieuw voor je? Of was je al bezig met cultuur en dat soort zaken? Ik heb een kunstacademie achtergrond... en heb altijd in uh, culturele events gewerkt. Vooral voor culturele oh, okay. organisaties. Ook zelf ooit in Schiedam verborgen stegen georganiseerd. Uh, dus ik ben wel bekend met de sector. Ja, maar dit is toch een nieuwe uitdaging? Dit is absoluut een nieuwe uitdaging. Veel meer gericht op podiumkunsten. En ook een nieuwe stad die ik nog mag gaan ontdekken. Oké, okay, ja. En je hebt al een paar maanden rondgelopen in Delft. Wat was je eerste indruk? Ja, het is een onwijs mooie stad. En ik denk dat het Delft Fringe Festival echt gebruik maakt van het intieme karakter van Delft. En dat, ja. dat maakt het een heel bijzonder festival. Ja, nou ja, het loopt ook al heel wat jaren hè, inmiddels. Dat klopt, ja. En dat betekent dat ook uh, die beroemde, kon dat beroemde konijn weer op de markt staat, toch? Het beroemde konijn hobbelt zeker weer uh, <laughs> eind mei uh, de markt op. Ja, want dat ga je niet veranderen, denk ik. Nee, het, het, het roze iconische konijn blijft een, een, een, een object in de stad. Nou, dat is in ieder geval geruststelling voor de meeste mensen... die daar over de markt lopen en denken... oh, het is weer zover. We zijn weer met het French Festival bezig. Want als mensen daar naartoe willen... de kaarten zijn via de website verkrijgbaar... Kaarten zijn via de website verkrijgbaar, zijn ook bij het roze konijn terecht. Kun je terecht om ja, want er staat kopen. een soort loket waar je dus terecht kan op de markt. Ja, ja, en je kunt ook in sommige gevallen, als de voorstelling nog niet is uitverkocht... want dat gebeurt absoluut ook, nog met een QR-code bij de locatie zelf terecht... voor een okay. last-minute Ja, Dus als je dan je aansluit bij de rij, dan kan dat zo ja. naar binnen toe. Het Delft Friends Festival, wanneer vindt het precies plaats? Het start op 27 mei uh, en dan twaalf uh, dagen lang. Twaalf dagen? Ja, en uh, veel voorstellingen. Maar dan moeten mensen maar even op de website kijken... waar ze dan naartoe willen. Want het uh, gehalte en de kwaliteit is ook heel verschillend, denk ik. Maar de kwaliteit wel goed. is altijd hoog. De thematiek is totaal verschillend. En de locatie voegt ook absoluut iets toe. Dus daar zou ik als uh, bezoeker zeker even naar kijken. Die staan ook allemaal op de website. Dus als je denkt, nou, daar wil ik wel eens binnenkijken... En dan neem ik meteen een voorstelling mee. Dat kan dus ook. Ja, ja. En, en probeer het goed van tevoren te boeken. Want er verkoopt ook echt uh, best wel wat uit. Dat is in ieder geval een goede waarschuwing om bij de hand te houden... als je naar het delft french Festival wil. Jeroen Dijkstra, heel veel plezier tijdens het festival. En dank voor het gesprek. op de hoek en zoals jij daaraan komt in je spijkerbroek Ik mis het altijd even plagen met de haaltjes aan mijn sigaret en het woordje, kom dan maar Ik mis al welke lange autorit, als jij dan zwijgend naast me zit, dat kleine streelgebaar En ik heb alles wat een mens maar kan verlangen ik heb een vrouw, ik heb een huis, ik heb een kind Maar waarom blijf ik dan aan kleine dingen hangen Alsof het leven daarmee pas begint Domweg gelukkig, zonder hoop, hulp zoek ons bij elkaar. Ik mis de angst dat deze keer misschien, een van ons tweeën wordt gezien. En denken was het maar waar. Want jij hebt alles, wat een mens maar kan verlangen. Je hebt een man, je hebt een huis, je hebt een kind. En waarom dus aan kleine dingen hangen. Als op het leven daarmee pas begint. muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. natuurlijk heel veel mooie klassiekers. waaronder deze van uh, Dionne Warwick. Anyone Who Had A Heart. En Stevie Wonder ervoor. Natuurlijk met een van zijn uh, mooie hits. Want je weet het, in de late avond hoor je alleen maar prachtige muziek. Trouwens, uh, ben ik vergeten te zeggen, misschien was jij van, uh, van plan om te luisteren naar Bert de Wolf, mijn collega. Uh, maar die is vandaag vrij en daarom zit ik hier. Het is even niet anders. Um, straks gaan we het hebben over Atelier Tex. is een werkplaats voor ambacht, kunst en textiel. Wat is daar te beleven? Nou, je hoort het zo. Nou, deze van Stevie Wonder. He Mr. Know-it-all. de late avond. Wilma van der Wilds, de duurzame diva zit hier aan tafel. Wat leuk, een echte diva aan tafel. Welkom, Wilma. Ik zeg altijd, ik ben een diva, maar geen prinses. Oh, dat is nou weer jammer. Oké, okay, uh, hoe kom je trouwens aan die eervolle, ja, ik vind het ook wel een betekenisvolle naam. De duurzame diva. Nou, die is gekomen omdat ik tijdens corona uh, trainingen gaf, online, voor het Rotterdamse Milieucentrum. Om mensen dan te, te helpen hun energierekening te verlagen. Maar ja, door corona konden we bij elkaar komen. En toen ben ik filmpjes gemaakt op Instagram. En iedereen vond mij altijd al een beetje een, uh, een diva. Omdat ik zogenaamd een grote mond heb. Maar dat is dan niet slecht bedoeld. En toen is de naam De Duurzame Diva geboren. Okay. Want ik doe veel met duurzaamheid. ja En is dat ook in je dagelijks leven? Want het is natuurlijk je hebt het nou uitgestraald en, en erover verteld en gecoacht. Maar ben je ook in je dagelijks leven duurzaam bezig? Ja, ik doe ontzettend mijn best. En dat wil ik ook in mijn filmpjes laten zien. Hè. Kijk, alle beetjes helpen. En het is heel moeilijk om heel duurzaam te zijn. Want heel veel mensen denken van, oh dan mag ik dit niet meer. En dan mag ik geen bier meer drinken. En ik mag geen make-up en ik mag niet dit. Maar ja, er zijn allemaal oplossingen voor om duurzaam te leven... Alleen je moet het even weten. Want Vertel, ik denk want het is toch zaai. al benieuwd. Ja? ja, bijvoorbeeld van, ik denk ook wel eens van... oh, uh, het is niet duurzaam om je nagels te lakken. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren... om wel duurzaam je nagels te lakken. En thuis in het huishoudelijk... Uh, met je huishouding... Uh, schoonmaken duurzaam... kan ook heel makkelijk. Alleen je moet je er even in verdiepen... en het dan gaan doen. Nou is onlangs Atelier Tex in Schiedam geopend. Ja, uh, daar begon. weet jij alles van. Wat is dat precies? Uh, dat is een werkplaats, noem ik het. Atelier klinkt uh. Ik vind werkplaatsen eigenlijk lekker te klinken. Ik wil in die werkplaats, net als in uh, Rotterdam-West... Uh, een, een plek maken voor bewoners... waar ze bijvoorbeeld uh, hun textiel kunnen repareren. Ja, en breng je dan zelf kleding mee? Of hebben jullie ook wel kleding die gedoneerd is? Hoe gaat dat? Uh, nou, Iedereen neemt vaak wel zijn eigen kleding mee. Want iedereen heeft wel een broekje die te kort, te, te lang is. Of, of, of de mouwen te lang. Of wil een ander knoopje of... Wil iets innemen. Iedereen wil zoiets in zijn kast liggen. Uh, wie kunnen er nou zo al bij jou terecht? Want moet je handig zijn? Moet je ook een beetje kunstzinnigheid hebben? Uh, moet je wat uh, geld ervoor over hebben? Wie kunnen er bij jou terecht? Nou, gewoon iedereen. Want ik vind, we helpen elkaar. Ik help iedereen. En je hebt ook vaak wel bewoners die het ook leuk vinden om een ander te, te, te helpen. En heb je ook exposities? Of zijn die ter plekke in je atelier? Of die, die heb ik wel eens Werkplaats. Gehad, maar dan moet ik eerst wel weer nieuw werk voor maken. Ja, je hebt het druk, hè? Ik heb, ik heb een heel leuk, druk leven, ja. Want uh, die bevlogenheid voor uh, recycling, het klimaatbehoud, waar, waar komt dat vandaan? Nou, dat klimaatbehoud, dat komt wel, als ik om me heen kijk, uh, komt dat wel van het kijken vandaan. Want dan denk ik, hè, bijvoorbeeld met de insecten, vroeger had je een hele auto ruit vol, uh, vol vliegen. Ja, dat, dat is niet meer. En je ziet gewoon dat het niet goed gaat in het klimaat en, ja, er zijn natuurlijk heel veel tekenen aan de wand. Er gaan gewoon dingen niet goed. En dat zie je vooral in de biodiversiteit terug. En we zijn natuurlijk veel te veel aan het kopen. En aan het consumeren. En aan het weggooien. Kijk eens naar al het straatvuil. Kijk eens naar de vuilniszakken. Er wordt zoveel weggegooid. Dus het komt echt recht uit je hart. Dat merk ik al. Ja, en ik is ook wel een beetje komt dat van, van mijn... Uh... Van mijn moeder uh, terug. Die, die, die, die, die prikte al papier uh, voordat ik geboren was, zeg <lacht> altijd. En nou, doet iedereen. Het. Met de paplepel ingegoten. Met de paplepel is het ingegoten. Uh, tot slot, uh, Wilma, even. Waar kunnen we terecht voor meer informatie over het uh, atelier of werkplaats Tex in Schiedam? Nou, uh, ze kunnen mijn Instagram in de gaten houden. Dat is de Duurzame Diva. En ik heb een nieuwe uh, Instagram. Uh, dat is uh, Atelier Tex Schiedam. En als ze willen weten wat ik, altijd, wat, ik nu, wat ik nu al aan het doen ben... is het uh, atelier Tex Rotterdam. Nou, Tex van Textiel, dat is makkelijk te ja. onthouden. Ik heb je heel makkelijk gevonden, zonder zelfs dat adres. Oké. Okay. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je bevlogen verhaal. De duurzame diva Wilma van der Wild. Voor je verhaal. Je blijft op de hoogte met de late avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Hier Aan het einde van deze aflevering van De late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van de show. Dus luister dan vooral weer. Want ook dan heb ik prachtige muziek mee. En heb ik een mooie reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Want die ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg jullie mening. En ook een column van Middagstekkers. Tot slot van de show Barbara Pravi met Voilà. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht. -moi. Moi, la à demi. Parlez de cette aux yeux noir et de son rêve fou.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 Comme on aime aimant ami qui s'en va pour toujours Je veux qu'on même parce que moi je sais pas bien aimer mes contours Voilà voilà voilà voilà qui je suis me voilà même si mis à nu c'est fini me voilà dans le bruit et dans la fureur Ik The little bit of the